Laat ons aanvangen met het zingen van Psalm 103 en daarvan het vijfde zangvers. Zouden nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord. Het welk ik u beschreven vindt in de prof... Geet Jeremia, het daarvan nader het 31ste hoofdstuk, de eerste 26 versen. Wij noemden Jeremia 31 van het 1 tot en met 26.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 Hij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Zij zult u voor die niet buigen, nog haar dienen, want ik, de Heere, uw God, het ben in ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden daargenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schots, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die Zijn naam ijdelijk gebruikt. Ga dan sabbadag dat Gij dien heilig goed. Zes dagen zult Gij arbeiden en al uw werk doen.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 De hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte dus ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer dan 'saberdag' en heiligde dan 'zalven. eerd uw vader en uw moeder opdat dat uw dagen verdenkt worden.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 Nog is hij een dienstknecht, nog is hij een maakt, nog is een os, nog is een ezel, nog iets dat u was naasten is. Ter diezelfde tijd u spreekt de Heer, zal het al de Israels Israëls tot een God te zijn, en zij zullen mij,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 met de rij der spelenden. Gij zult weder wijn gaan te planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op evenemst zullen roepen maak jullie op! En laat ons opgaan naar Sion, tot den Heeren onze God. Want alzo zegt de Heren, roept luiden over Jacob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der Heidenen, doet het horen, zingt en zegt, O Heren, behoud uw volk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 zullen ze herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal ik hen voeren? Ik zal hen leiden aan de en in een weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben een tot een vader, en Efraim is mijn eerst geboden. Hoort des Heeren hoort zij heidenen. En verkondigt in de eilanden die varen zijn. En zegt hij die Israël bestrooid heeft zal een weder vergaderen. En hem bewaren als een in zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht, en die heeft hem verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan hij. Die zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren, en tot de most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen en hun ziel zal zijn als enige waard in de hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de vrouw verblijden in de reis, daartoe de jongelingen en de ouden te want ik zal hun die de in vrolijkheid veranderen. En zal hen troosten, en zal hen verblijden, naar hun droefnis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt dan Heer. Zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama, een klage en zeer bitter geweend. Rachel weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heer: bedwing uw stem van gewin en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Spreekt de Heer, want zij zullen uit het land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen. Spreekt de Heer. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landvader. Ik heb wel gehoord dat zich Evrem beklaagt. Zeggen ze: Zij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als u ongewend kalf. Bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik begon gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Is niet een vreemd, een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom romp ik mij ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer Recht uw merkteken op. Stelt uw speeltje zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jongvrouw Israels, keer weder tot deze uwe steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter, want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal den man omvangen. Zo zegt de Heere, Heer aan der De God Israëls. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda. En in zijne steden. Als ik hun gevangenis wenden zal. De Heer zeggen u. Gij woning der gerechtigheid. Gij berg der heiligheid en Juda mitschades al zijn steden zullen tezamen daarin wonen de akerlieden die met de kudden reizen want ik heb de vermoeide zielen dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld hierop ontwaakte ik en zag toe en mijn slaap ...was mij <tie> De de... naam des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 genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij de aanvang of bij de verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus, den Here, door de gemeenschap des heiligen Geestes, Wij mochten u mededelen dat het met geuren van de klomp weg, die nog altijd aan de hartkamer ligt, wel gaat. Het was de bedoeling dat die aanstaande dinsdag naar Arnhem zou moeten. Wat nog niet zo aantrekkelijk was vanzelf. Maar God heeft het gisteren nacht gewend. Zodat een dokter hem zei. Dat hij daar niet naartoe hoeft. En dat het wel gaat met Ten andere. gaat Vlasperen. Die jongstleden zondag naar het ziekenhuis gebracht is. Ook in een ernstige toestand. Mag het er boven bidden. En denken wel gaan. We zijn met beiden verbleekt. Dat wanneer er nog wat uitstel geeft. Kunnen ze nog bekeerd worden. Kunnen ze nog beter worden en bekeerd worden dat zijn twee belangrijke zaken en ik had een aanvankelijk gedacht u aandacht in dit morgenuren als weer bij het hoge overpriesterlijke gebed te bepalen maar door een wonderlijke verandering zijn we terecht gekomen in het u voorgelezen hoofdstuk van Jeremia 31. En daarvan de eerste drie versen, waar Gods woord al dus legt. Diezelfde tijd spreekt de Heere, zal het alle geslachten Israëls, Tot éénen God zijn niet tot een God, maar tot één God. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere: het volk der overgeblevenen van de zwarende. heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël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 Vragen we vooral van de hulp des Christus te de spreken en luisteren? <tiedacht> Algenoegzaam, zelfgenoegzaam, goddelijk, allervolmaakt, onberispeld, heilig, heilig, heilig. heilig. Is de Heere, de rijerschaar, die altijd strijdt voor zijn ere, bedoelt zijn ere en zoekt zijn ere, zowel in het verdoemen als verzoenen. Uwe ere staat vast boven alles en gaat over alles. En uw eren is het brood der engelen en der verlosten in de hemel. Ze eten eeuwig uw eren en drinken eeuwig uw majesteit aan wederlijke heerlijkheid. Het hebben u behaagd, niemand heeft u daartoe aan kunnen zetten. Niemand heeft het zich waardig gemaakt dan we in dit morgen uren met alle zonden, met alle schulden, met alle afmakingen, overtredingen van uw ganse wet en het schenden uw goddelijke deugden dat een hemel ons nog dekt en de aarde ons nog draagt terwijl ik hemel geopend werd voor korig dat dan en abieren welker plaatsen wij ons Zelfen zo waardig gemaakt hebben als hun. Maar u heeft ons nog uitstel gegeven. Mag het geheiligd worden. Door Golgotha's goltas openbaring Tot een afstelling van schuld. Van oordeel. En dat door God die mens geworden En in zijn vernedering is het oordeel weggenomen. En dat geldt voor uw kerk ook nog. Wanneer ze in de verleider ontmoet. Dan is God alleen goed. En dan worden ze gewaar. Dat gij zondaars wel doet, en goddeloze was, reinigt het vuiste Allervolzaligsten en allergelukzaligsten, God in Christus, vervul onze harten, uit u door u. Met u, om te leven uit u. Gij bracht ons in dit morgenuren, in een weg uw voorzienigheid, nog aan deze plaats. U hebt geen lust in onze dood, want te waardigen. hebt meer dan duizendmaal ons waardig gemaakt. Maar u betuigt nog tot een ieder, mocht geheiligd worden in een ieder, zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dood des De des zonders. lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin dat is niet bekeerd. En die bekering komt uit de bovenste hemel. En die wordt onwederstandelijk verheerlijk onder de hemel. Waar ook u kerk door overtuiging tot overbuiging. Van ontdekking der goddelijke rechtvaardigheid. En inwinning hun erdoenwaardigheid, handeloos en voeteloos gemaakt worden. Opdat met gebroken benen en afgehaakte handen ze zalig gemaakt zullen worden uit vrije gunst, waar ook eenmaal uw kerk van gezongen heeft. Door u, door u alleen Om het eeuwig wel Heer en als u indalen wil De duivel kan u niet ingaan En de zonden ook niet En de hel ook niet Want u staat boven de zonden En boven de hel En boven de duivel Gij hebt zijn kop verslonden Mocht het ook in ons verheerlijk te worden nadat we de duivel hebben leren kennen als onze vader. Een moordenaar die ons allen vermoord heeft in onze bondsbrug en nog dagelijks vermoord. Met al de dingen die aard, die wereld, die vleeselijk en die menselijk zijn. Zodat we niet hoger kunnen komen als stof. En we dienen gaan we allemaal, zo we zijn, op uw buik zult gegaan. En stof zult geeten, alle de dagen uw sleutelheid. Waarvan ook uw knecht David getuigt, hoe geleefd mijn Sri Lanka stof? Want alles wat we aan hebben is uitstof. Alles wat we eten en drinken is uitstof. En keer weder toch stof. U mocht in dit morgenuren, o allergesegensten God en maken. Die een volk heeft willen hebben. En door de dood van uw zoon wil houden. En door recht behouden. Verlenen de inspraken. Des heiligen geestes tot uitspraken. In eenvoudigheid. In nederigheid. En ook moedigheid en Want we zijn allemaal vlees, Heeren. We zijn allemaal vlees. We zijn allemaal wereld. En dat beetje, godsdienst kunnen we niet meenemen naar de eeuwigheid. En middelen zijn er ook niet in de hemel. En in de hemel roepen ze geen middelen. Daar leven ze onmiddellijk uit de verhoogde middelaar en dan als heilige en nooit geen zonder meer. Gij mogen onze zieke gedenken, wat we al door mochten geven wat u doet, u schenkt nog uitstel, afstelkant, afstelkant. Dan zult ge ophouden recht te zijn. Dan zult ge ophouden rechtvaardig te zijn. Laten wij sterven, maar blijf u rechtvaardig. Zij mocht ze beiden gedenken. En nog schenk. die de leeën natuurlijk hartsverbetering, wat toch weer een keer ophoudt, maar een nieuw hart uit God. Wat nooit meer ophoudt. Maar wat eindigt in God. We zijn er ook nog geweest bij zo'n arme vrouw heren. Och dat mensen kerk wel niet, Maar dat geeft toch niet. Dat geeft toch niet. Wat hier kerk is, is niks beters. Als een andere kerk. Wendt allemaal verzonden En diep verbeurd. Maar dat mensje dat ze heel verkankert. Ik kan niet meer eten. Wordt door een nog wat in het leven gehouden. En is aan de dood. Ach, ze weten ook nog, heren. dan kan niet. Kan niet. Als de dood ons aan kijkt, dan blijft er geen moed meer over. En geen kracht ook. Maar zou u die hem en hals. Als naar uw lieve raad en willen kan zijn. Nog willen verrassen met het beste. En dan is het voor haar geen wonder dat ze verkankerd is. Maar alleen een wonder dat ze nog niet in de hel is. O God u over haar. En verheerlijk u in haar. Gedenk <coughs> Al uw knechten. Over de troon der aarde, voor de zee en over de zee. Wanneer ze uwe zijn, hebben u ze voorgekend. En op aarde u bekend gemaakt. En ze gesteld op een plaats met een bazuin die u alleen maar blazen kan. Met een trompet die alleen maar door de heilige geest. Met gebroken klanken zich openbaart och gedenksten de zijn halse, heren. uw knechten zijn halzen en nog meer jakhalzen als rijkhalzen och het is alleen maar goed als u ontmoet wordt het is alleen maar goed als de die onder de priksel blijft. en de zon daar op de priksel komt dan kan het gaan Gij mocht onze wedu-vrouwen en weet wedu mannen helpen en doorhelpen, geef ze nog een beetje moed, een beetje lust om te doen wat vlak voor de voeten ligt om gedaan te worden, gij mocht het heiligen tot de noodzakelijkheid van een man die gestorven is. Opgewekt en leeft, draagt de sleutelen der helden en des doods, en die betuigd heeft: laat uw weduwen en wezen op mij vertrouwen. Het is alles uit u. Het is alles van u. En al wat gij rocht, zal wederkeren tot u. Hoor ons. O eeuwige verhoogde middelaar, als hoge priester, aan de rechterhand, Uw vaders. die bid doorbidt, totdat de laatste binnengebeden zal zijn. Amen. Psalm <lacht> 63 den 63ste psalm en daarvan het eerste en tweede zangvers en inmiddels krijgen iedere gelegenheid zijn liefde gaven af te zonderen. O God, Gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, U zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van den dagera. O Heere, mijn ziel en lichaam heigen En dorsten naar u in een land. Dat door een mat van droogte brand. Waar niemand lafenis kan krijgen. Het eerste en het tweede. Van een 63ste persoon. Hmm. Ik wil u een korte toeleiding geven tot welk einde wij aan deze tekst gekomen zijn. Het is vijf, zes weken geleden dat we de hele week uit streuken geprikt hebben in Al van en Eindhoven, Spreuken 22, dat laatste vers, daar lezen we, heb gij een man, niet een man, maar een man gezien, die vaardig in zijn werk. Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden, en voor verachterlieden zal hij niet gesteld worden. Het is er vanzelf, zei in ene man Christus, en deze werk is niet alleen volvaardig, maar ook volmaakt. En is wel voor het aangezicht der koningen gesteld, want hij maakt door zijn offeranden en bloed van al zijn volk koningen en priesters, kan je lezen in openbaring 1. En hij zal voor achterlieden niet gesteld worden als middelaar of als borg voor de verworpenen. Daar heb ik een weinig deel aan. Dat ging vanzelf, want die man was erin en die was erbij. Toen moesten we een eindhoven preken. En toen werden de gedachten bepaald bij spreuken 17. De eerste tweede vers. Een droge beten met rust daarbij is beter dan een huis vol geslachte beesten met twist. En dat volgende vers. Een verstandige knecht is beter dan een zoon die de maakt. Nu die verstandige knecht was Christus vanzelf zie mijn knecht naar Jezaja 42 en die zoon die beschaamd maakt dat was Adam en ik ben van Adam en dan staat er zo bij die knecht die zou erfenis delen. dat heb je nooit heeft. zonen delen erfenissen, maar knechten toch niet een zoon blijft veilig in thuis maar de knecht gaat de deur uit laat die trouw wezen in zijn werk maar hij gaat de deur uit maar hier zien we dat Christus in zijn verhoogde staat de erfenis uitdeelt aan zijn broederen. Zo is er maar één, niet. Zijn werk is volmaakt, zijn daden zijn volmaakt, maar genoeg. Toen moest ik in maatschijn spreken, diezelfde week. En het was nogal goed gegaan uit Spreuk. Ik denk, daar prik ik maar nou weer uit. Denk. Ja. Wat goed is, dat wil ik dan graag blijven. En ik kom op de preekstoel, En het is of er een gordijn voor me had. En verstand geschoven, wordt. Ik wist niks meer. Ik wist niks meer. Stond als aan de grond genaagd. Kijk nog een uurtje. Elk woord hing een zak zand. Ik kon niet meer uitkomen. konden kon niet meer doorkomen. Zijn mensen moet ophouden. Ik moet ophouden. En hij had drie, vier, veertig jaar op de plekstoel staan, kon niet verder meer. Ik kon niet verder meer. Ik heb de zegen uitgesproken. En al die mensen bleven zitten. Ik zei, ga maar naar huis. Hoor. Want ik heb niks. En ik kan niks. En ik weet niks meer. Zeg, dat ik ooit nog eens terugkomt. En zei ik vertellen dat God goed is. En anders zie je me nooit meer. En anders zie je me nooit meer. Mooi zo verdenken. Bijna 45 jaar op de prikstoel. En daar sta je. Kon niet vooruit, kon niet achter. Kon geen ene kant meer uit. En een mooie bijna zeven kwartier rijden. Van het maanstation naar Ede. Wat een klappen. Wat een zweepslagen. Wat een aantrechtingen over de zulke zielplaatsen. Ik heb het kloppen zo gezeten. Waar is uw God? Zeg bij mij niet. Bij mij niet. Ik ben zonder God. En met zulke mattelingen. En verdenkingen. Van het ganse werk der zaligheid. Zou het wel ooit van God geweest. Zou u wel ooit een grijntje genade hadden. Ik Dat weet ik niet. Er kwam een kwart voor twaalf thuis naar. En toen zei mevrouw. Dit man dat is daar maar sluit nog al gegaan. Daar heb je nogal maar geprikken. zei: mensen ik heb helemaal niet geprikt. Ik heb helemaal niet geprikt. Ik zei, nou ik ben al door de mensen opgebeld. Die dan zo gesticht geworden zijn. Toen zei ik, oh God, nou weet ik het niet meer. Of ik bidden moet of aanbidden. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Maar het was toch een diepe grief in de natuur. Dat was nog zomaar niet beter. En dat verdiepte van binnen maar. En toen moest ik vrijdag erop naar Utrecht. En toen zei ze: man, daar blijf je dood. En hij zei, geloof je dan alles, maar wat ze zegt. Mensen, ik geloof de duivel, zo veel eerder als God. Ik geloof de duivel veel makkelijker als God. Hij zei, man, daar blijf je dood, maar je ja, moest toch gaan. Ik. En weet u wie er minnigmaal mijn vriendin was? Esther, Esther. Kom komen, kom kom Maar dat bleef al maar aan het verdiepen van binnen mijn bedorven bestaan. Geen zo allerwoeste keer. Dat ik zondig tegen al de geboden. En een mooi goed luisteren. Dat elk gebod openbaart hoofdzonden. Dus dat zijn tien geboden waaruit tien hoopzonders komt. En als een mens daarmee overvallen wordt, dan denk je te stikken in je eigen zon. Dan denk je te smoren in je hart. En zo liep ik dag en nacht met de hel over de wereld. Zie oh God, ik hoef niet meer naar de hel, ik ben er al. Ik ben er nog. Ik heb of maal daar bij dat prikstoeltje gestaan. Zie Zeg, oh God, trek me toch op. Trek me toch op, Wat ik vlucht. Ik vlucht, ik vlucht. En dan kregen we wel eens een ambtelijke verluchting. Maar het werd niet opgelost. Het werd niet opgelost. Dat bleef maar. Om er maar kort in te zijn Jongsleden, zondag, middag. Toen dacht ik niet anders als mijn korig daad in Abiram leven te hebben te maken. En nou zeg ik je de woorden, maar als er daar nou de zaken bij komen, dan zie je jezelf daar. En dan vind je jezelf daar. Dan is er geen andere weg meer. Zondagavond hebben we over zondag 16, over de nederdaling ter hellen, over de aanvechtingen des hoofden in het hart van de Zondag. En een verademing onder preken. Maar ik had dame gezegd, en Psalm 9 was het er ook weer. De goddelozen zullen wederkeren naar de hel toe. En ik was die goddeloze. Dus weer naar de hel. Weer naar de hel. Zul ik die ganse nacht liggen branden in mijn eigen. Hel. En ik heb het huid geschreeuwd in mijn ziel o oh God. Je zal nooit meer naar mijn oom kunnen zien. En ik zal nooit geen kus meer van de mond Jezus ontvangen. Hooglied durfde ik niet meer te lezen. Dat was een doodslied. Zeg een man, lees dat met. En Abba Vader durfde ik gans niet meer te zeggen. Ik was zo diep in gedoken, er was niks als een verbervend God waarvan Job zegt: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, merk hem niet. En waarvan die man wederom zegt: zou hij mij doden, zal ik nogthans op hem hoop. Omdat ik mindermaal gezegd heb, al zou je mij verdoemen. Dan zei ik uit de verdoemenis nog uitzien. Of ik ook iets van je ziet, Of ik ook iets van je ziet, Maar er veranderde niks. Alles bleef zo het was. Je weet hoe het met mijn stem gesteld was. Kon een zondagavond op zijn beste zeeje. En uitspreken zei man je wordt stom. Je wordt stom. En straks geen woord meer zeggen. En dan heb ik minnig maal en aan jullie gedacht. Arme gemeente, die aan zo'n arme man toevertrouwd zijn, die nog in, nog uit kan gaan. Dan had ik meelijden met die hele gemeente, maar goed. Zondag is vast een beetje naar het ziekenhuis gebracht. Ik zou de maandag even gaan kijken, en ik ben in het ziekenhuis en ik krijg een galaanval. Terwijl ik bij hem sta, is hij gered ik, zeg, Gert, ik moet weg. Want anders leg ik zo een ziekenhuis. Toen kwam die hoofdzuster. Ze zei: dominee we hebben hier nog wel een bed voor u. Hoor. Ze zei: Zuster, praat niet. Ik ben naar beneden gegaan. Ik heb het uitgebraakt in dat toilet. En ik zei tegen Frits: Frits, naar mijn huis gaan. Dan kom het ziekenhuis niet meer uit. Een druppel die dan helemaal overloopt. En zie je ziet het, hoor, man. Je hebt God overal tegen. Je hebt God overal tegen. En die hou je tegen. En dat wordt nooit anders. En jullie dat ook wel eens. En ik kon je zeggen als Heer. Als er één mens versteend is op de wereld. Dan ben ik het. Als er één mens verhard is op de wereld. Dan ben ik het. Als er één mens aan zijnzelf overgegeven is. Dan ben ik het. Dan ben ik het. En als dat mogelijk is, dat iemand te vuil is voor je bloed, dan ben ik het. En als iemand te slecht is voor genade, dan ben ik het. Er was maar één zonder, één klomp zonder. En Satan, die had schrik. Oh ja, die wapperde de vlag. Zij vandaag of morgen, dan blijft hij durf. Waar blijft dan Gods naam en waar blijft dan Gods eer? Ik wist het niet meer. En dat wordt dinsdagmiddag, jongsleden dus. Toen zit ik als zo'n dode stomp op mijn stoel. Ik was uitgebit, ik was uitgezucht, ik was uitgedacht. Ik kan niks meer. Als een dode stomp zit ik op mijn stoel. En ik heb minimaal gedacht en gezegd, heere, ik zal nooit geen toeknikje meer van je krijgen. En dat is mijn help. Ik wil best verdrukking als u er maar bij bent. Maar ik ben verdrukt zonder u. En dan moest ik mijn Job ook maar zeggen, hij houdt mij voor zijn vijand. Ik had geen hoop meer op de verkiezing. Geen hoop meer op mijn roeping. Geen hoop meer op mijn rechtvaardig maken, En geen hoop meer op de aanneming van het kind. Het was allemaal uit en voorbij. Het was allemaal voorbij. En terwijl ik daar zit als een gestorven mens van achteren, van achteren, want je kan van voren niets zien. Sommige mensen die kunnen met een belofte verloren gaan. En met een vervulling eruit komen. Maar de kerk gaat onvoorwaardelijk overboord met de jongen. Die gaan onvoorwaardelijk met jongen overboord. En dan hebben ze niets meer te vragen en niets meer te zeggen. Maar in de dadelijkheid toen ik daar zo zat. Als zo'n uitgeleefde man 70 jaar oud. En dan niet meer te kunnen preken. 70 jaar oud en dan geen preekje meer te kunnen doen. En die mensen bleven maar me zitten. zijn mensen gaan maar me naar huis van de ik, ik weet niks meer. Zet hij die kerker af. Als ik ooit terugkom en zeg: ik Vertellen dat God goed is. Maar als dat niet gebeurt, zie je me nooit meer. Dan zie je me nooit meer. En dan moet je moet niet denken dat dat een kleinigheid is voor een man van zo'n leeftijd en zoveel jaren. En dan geen woord meer te weten. Maar kom, nou zal ik je vertellen wat Christus gedaan Toen ik daar een deensdagmiddag, als zo'n uitgeleefd mens, als zo'n dode stomp. rijp voor de hel, rijp voor de toren, en dat liep niet statelijk, dat ging allemaal standelijk, zodat ik nergens meer heen kon, dat daalde met kracht. Goddelijke Heer Jezus met de kruispaal van Golgotha in het. En dat naar Jezaja 1 vers 18. En waar je zonde zo rood als een verlaat. Toen ging deze rotsteen van binnen barsten. En uit die kruissteen kwam water voor. Water uit de rotsteen en uit de kruissteen. En ik heb hem nog weer eens zien hangen God. Met mijn zon. Niet de jullie hoor. Maar de mij. Ik heb hem daar nog weer eens in hangen. Mismaakt. Om zulke mismaakte zon te kunnen volmaken. En. Mijn zonden vielen weg. Mijn schuld viel weg. En die gekruist In Heer Jezus. Hij was nog weer zoeter als voor die. Hij was nog weer beminnelijker als voor die. Hij was nog weer schooner als voor die. Mijn ziel smolt zomaar weg in het welbare God. En vandaar nam hij me mee. En ik had meer gezegd in de achterliggende weken. U zal mij nooit geen kus meer kunnen geven gelijk als de breid. Want ik durf het hoogelijk niet meer te lezen. Hij had het ook wel eens Hij had ook wel eens gehad. Maar was er toen gebeurd. Je leest dat Christus het hoofd boog. En hij boog het naar mij. En zijn stervende lippen hebben mij gekust. Met zijn woord. Het is volbracht. was van de wereld af. Het was van de wereld af. Ik dacht niet dat dat kon. Ik dacht niet dat dat een zo'n beest, een zo'n monster. En daarom jong en oud. Als er zo'n mens nog met God verzoend kan worden. Kunnen jullie het ook wel doen? Als er zo'n zo'n zwarte zon daar gewassen kan worden. Kunnen jullie het ook En wat denk je wat er toen overbleef? Toen bleef Job 17, meen ik over. En daar staat dat Job zegt, tot de groeven, mijn vader. was het moe om nog langer te zondigen. was het moe om nog langer in de zonde te blijven. Roepen tot de groeven, mijn vader. En tot het gewormte, mijn moeder en mijn zuster. Dan krijg je familie ingraaf. Nog een paar familieleden op aarde, niet veel hoor. maar een paar en familie in de naam. Zodat daaruit deze tekst uit overgebleven is. Waarbij uw aandacht nog een korte inleiding. En dan gaan we weer ophouden want het is hier allemaal tijdelijk. En je hoort nu mijn stem. De welke ook door middel van middelen. Toch weer genezen is. Er was er een die zei je moet schreuder eens vragen. En die man is geweest van Veenendaal. En die heeft een spoeldrank gegeven. En God heb het gezien. En God heb het gezegd. Zodat we weer wat zeggen kunnen. Ach ja. Ik lag gisteravond op bed, toen moest ik zeggen, Heere, ik leg hier nog. Ik leg hier nog. En vanmorgen kwam ik van bed, moest ik zeggen, Heere, ik sta hier nog. Ik loop nog en ik leef. En dan zie ik overal God in Christus en dat sorry. Wanneer Israël onder de roede doorgaat in haar 70-jarige ballingschap, dan kunnen jullie toch ook wel indenken dat er verscheiden geweest zijn die zeggen: We kom je nooit meer uit. Volk, je laatste nood is de zwaarste. Je laatste duisternis is weer je dikste. Je laatste ellende is weer je smettelijkste. Die laatste noten zit altijd weer een de dood. De kerk kan nergens doorheen zien. Kan nergens doorheen zien. Het is hier kanker, het is daar kanker. En de kerk verkankert altijd. Dan in het een en dan in het andere. Maar God heeft haar in Babel niet vernietigd. Dat hadden ze wel verdiend. Jawel. Dat hadden ze zich ook waardig gemaakt. Maar het geheim dat blijft eden. Als u het waardig bent dan hebt God zijn doel bereikt. Als de kastijding tot je nut is. Dan hebt God zijn einde bereikt. Want dan is het tot je nut. En indien we zonder kastijdingen zijn. Dan zijn we bastarden en geen zonen. En deze kast tijd ons tot ons nut. Het kan niet laien, voor. dat men een dag zonder ellende leeft. Het kan echt niet laien. We willen dat wel, maar kan Als je schuur en vet wordt, slaat hij achteruit. Gaat maar eens na. Als maar een beetje aan je adem kan komen, dan kan God wel in de hemel blijven. En Christus ook. Maar je moet altijd je adem weer verliezen. Om een nieuwe adem te ontvangen, waaruit de Psalm 66 zegt: Nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tekst, Maar nou is een adem kort. Een adem hij is zo gehaald. Dat zijn van die flikkeringen die ze nu hebben. Het is net of David zegt: De Heer leeft nog. Hij is er nog. Het zou nog kunnen. Maar het is weer zo voorbij. En nu staat er in ons teksthoofdstuk. in diezelfde tijd, en nu zijn gelukkig alle tijden in Gods handvolk, ook de tijd van het inleven van je dood, de tijd van je dorheid, de tijd van je onverruchtbaarheid, de tijd van je neteligheid, de tijd van je nijd, de tijd van je zacherijen omdat hij niet kan komen wat je weten moet. Die tijd is ook bij God baat. Want als een mens niet onder God kan komen, dan vlieg je tegen je eigen en een ander ook in. Als een mens niet onder God kan komen met zijn ellende, dan heb die het gedaan en die heb het gedaan en die ook. Maar zodra God de vinger op je bos zet, gij zijt die man. Dan ben je aan het eind om een ander de schuld te geven. De mooie en dan wil ik nog iets zeggen tot je lering. Ik hoop dat het leren mag. Dat in 1949. Toen we in de Wieringenmeerpolder middernacht. Op een kapeerplaats waar ik alleen vanzelf was. En niet alleen God en ik. Ik en God werden en daar werden we in de vier scharige dagen, daar stond ik als Adem, ik was Adem. En daar heb het God de behaagd, mijn vondenstoel ondertekend, toen werd God het met mij eens en ik met God iets. Dit noem ik met de openbaringen acht. Dat er een half uur stilzwijgen was in de hemel. God zweeg en ik zweeg ook. En hij konde met mij geen nieuw verbond meer oprichten. Dat was eens gebeurd en dat verbond had ik verbroken. En hoe een ziel dan met majesteit bij God vandaan bezet wordt. Je bent maar alleen, he, want ik lag daar midden in die Wieringenmeerpolder. Alleen, was er niet bang nu. Nee. God was erin. God moest ontmoet worden. Maar daar is het ook gebeurd, volk, dat die tweede Adam achter van vandaan En zich tussen mijn en mijn rechter plaatste. Met zijn offeranden en zijn verdiensten. Je zegt: zeggen, Mam, dat je er toch geen nergens gaat', gehad hebt? Nee, daar ga ik helemaal geen nergens in. Dat was er niet meer. Dat wil zeggen, mijn kennis nemen. Anders had je toch wel een beetje, een beetje ondersteuning. Ik had nergens meer ondersteuning. Maar ik weet wel, daar word je adem. Maar in de stand van je leven moet je Adam in gaan leven. Dan moet je val in leven. En dan moet gaan beleven dat je adem bent met een bedorven kuis voor het bestaan laat ik het een keertje zeggen want het is nog erger dat ik zeg het is nog erger dat ik zeg ik heb dat ook nooit gedacht maar Israël ging Israël moest en het is gebeurd ook naar Babel ze wilden niet, maar God wilde niet en als nu God en mens handen niet dan moet je niet denken dat je aan je vragen wil vragen zijn ooit, ooit wil God voert zijn willen. En dat is de vernietiging van onze wil. En dan heb je soms een gevoel. Dat Juden ook zegt. De Heer, is mij geworden als een brullende leeuw. Hij is mij geworden als een loerende beer. Dan kan je een oud vader nemen en het wordt erger. Je kan de Bijbel lezen voor al maar heren. Je kan van de preekstoel komen en al maar erger. Al maar heren. Dan probeer ik met justus vermeerder. Dan probeer ik met braak. Dan probeer ik weer eens met veel Maar niks gaat er meer heen. Want goed doen doe je het ten dagen de verborgenheid. En dat ervaart dan de kerk. En dan moest Israël naar Babel. dan namen allemaal de arepen mee. De meesten hebben gezegd. Wat moeten we me daarmee doen in Babel. Dan kan je toch geen versie zingen. En ze hebben ze aan de wille gegaan. Daar hebben ze 70 jaar lang gegaan. En ik denk. Ik durf het haast niet te zeggen. Ik durf het haast niet te zeggen. Dat je onder je kruis zoveel van je dat hij onder je kastijdingen zo nauw oog op je hebt. Dus. Al is het dan minimaal waar, wat een apostel zegt: alle kastijding schijnt geen zaak van vreugde, als het tegenwoordig is. Maar van achteren, na wanneer we doorgeoefend worden, namelijk de regen. Die na zijn voornemen geroepen zijn. En u hebt de heren kruisen genoeg. En roedens genoeg. Hij kan het door middel van je vrouw doen. Hij kan het door middel van je man doen. En hij kan het door middel van je kinderen doen. Of van je kleinkinderen. God heeft middelen genoeg. En je kunt wij ze wel af willen schudden. Maar je krijgt ze niet van je schouder hè? hoe meer dat je afschudt hoe meer dat gaat klimmen. Dat is net als met een juk. Als je een juk waar wichten aan hangen af wil schudden, des te meer je gaat ze doen. Stil zitten volk. Stil zitten. En leg dat juk ook stil. Stil zit je ja man, dat kan ik niet. He. Ik wil het maar anders. He. Ik wil het maar anders. Dan met dat kind en dan met dat kind. En dan, dan denk ik. Hij moet nog maar eens door elkaar geschud worden. Nee. Volg. Wij moeten door elkaar geschud worden. Dus, wat zegt David van zijn zaad. En van zijn kleinzaad? Gij doet mij erven. Voor De misdaden. mijn Jonker. Ach kinderen. Zolang je van je ouders bent, ga je verloren. Maar zodra je van Christus bent, dan word je voor even behouden. En jongens en meisjes, al zou je vandaag de hele wereld krijgen, dan hij vanavond nog zin in een andere. Maar als je vandaag één indruk van Gods goedheid, van zijn barmhartigheid, het van. En geef je alles precies. En geef je we alles precies. Dan kan je weet uw we man zijn en dan kan je weet uw vrouw zijn. Want ik weet niet waar je mijn god niet door kan maken. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En hoe langer de beproeving duurt, hoe wonderlijker het uitkomt. En hoe dieper de beproeving gaat, hoe zoeter de balsem is. Die van Golgotha vloeit. En dan valt ons kruis weg. Hoor. Dan hebben wij geen kruis meer. Dan schiet er maar één kruis op. En nu is gelukkig. Als niet alleen lichaams ellende je kruis wordt. Maar je zonde je kruis wordt. Dan voor de zonden is er een kruis. En aan dat kruis. Daar is Christus. Tot zonde gemaakt. En als je nou aan me vraagt hoe maak ik het nu dan zal ik het te kort zeggen. Nu ben ik minimaal bedroefd dat ik hem weer zou moeten gaan bedroeven. Nu ben ik minimaal bedroefd dat ik hem weer zou moeten gaan kruisen. Weer zou moeten gaan kruisen. Waarvan de apostel ook in me zegt. Zo doe ik dan de zonde niet meer uit onderwijs. Maar de zonde woont in mij. De Heer had deze er al lang gewaarschuwd. Zijn geduld is staan. En zijn leidzaamheid is groot. Maar toch komt het ten slotte. Een man uit het noorden. En die gaat Juda overrompelen. Nederland zondig door. Maar God gaat ook doorheen. Nederland stapelt zonden op zonden. Maar God zal ook oordelen op oordeel stapelen. En elk oordeel wordt weer zwaarder. Elk oordeel. Daar zou weer meer in geopenbaard worden, is goddelijke rechtvaardigheid. En als hij dan daar mag komen, in Psalm 97 van de dochteren van Sion. De welke zich verblijd hebben gehoord hebben van uw oordelen. Wij zouden de oordelen maar weg willen hebben. Oh ja Wij zouden hier maar in het paradijs willen meenemen Wij zouden hier elke dag maar vakantie willen houden bij onszelf Elke dag goed naar ons zin heen Maar geloof u nu ik achter sta achter sta er komen er wel weer nieuwe strijd en nieuwe zonden en oude zonden Dan moet ik toch zeggen Oh God ik kan geen uur van mijn troon aanleggen Geen uur Geen uur Geen uur, geen uur. Want ik liep meestal tijd te sterven en dat, dat nou het sterven is wat Paulus noemde. Sterven alle dagen, betuigende bij de roem die die in Christus Jezus hebt zie je nu, Ede, wat een plaats dat er gemaakt worden voor de drie goddelijke personen, om dezelfde onderscheidelijk te leren kennen. Maar die 70 jaar, die einde van Oekraïne. Oh, wat zegt 70 jaar bij een eeuwigheid. Wat zegt 70 jaar bij een eeuwigheid. Als van de grootste zandbergen van Europa. Eens per jaar een zandkorreltje weggenomen. Er zou nog een eind komen. Maar jongen houdt verloren gaan is voor eeuwig verloren blijven. Dat sterven zonder God. En houdt sterven niet op dan gaan we doorsterven. En we blijven sterven. Dat is een sterfproces. Tot in de eeuwigheid. En daar wordt dan iets van beleefd. Ik heb het min minder aan je vrouw gedacht. En ze zei je gaat dezelfde kant op. Je bent je verstand straks kwijt. Je gaat een krankzinnig gesticht. En ze zingen nooit meer. En zei ze is erachter. Vrouw Donzela. Die is nog verlost voordat ze verlost werd. Maar dat hebben bij jou nooit meer. nooit meer. Nooit meer. En ziet. Hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in de reeuwigheid. En God komt met een belofte. Tot dat is er al. Een goddelijke belofte in die tijd. Waarvan de waarheid zegt. Mijn tijden zijn in uw hand. Ach, wij willen als nood is vijf uur tien over vijf er al uit teken. Als een mens pijn heeft. Tien minuten later moet die pijn al weg zijn. Als een mens in banden. Het moet niet te lang duren. Want dan moet hij er weer uit zijn. En ik weet het. Van de lange reizen worden de paarden moe. Maar je moet eerst moe zijn, wil de rust openbaar kunnen worden. Je moet eerst wel eens aan het eind van je leven zijn. En zelf kan je het wel aanvoelen voor. Je zal ook wel eens zeggen: Ja, het kan zo niet blijven. Voel het allemaal. dan, man. Dan zal er weer wat komen. Want elk die hij lief heeft, geest zijn. En die geestelingen gaan diep. Maar ze bewijzen ook het leven. Ze bewijzen ook kenteken. Ze bewijzen ook dat God van je af bent. De diezelfde tijd spreekt de Heer met kapitale letters. Met vet gedrukte letters. Jehova. Waarin een eeuwigheid geen verandering volk. Of u niet gelooft of wel gelooft. Of u had binnen week. Of u versteend bent of verbrijzeld, Jehova blijft Jehova. Jehovah. blijft Jehova. Of u er tegenin vliegt of dat u ermee verenigd mag zijn. Daar gaat Jehovah niet voor op zijn. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welvaren doen. Hij voert die raad uit naar zijn goddelijke wil. En die vet gedrukte letters, dat wil zeggen, kapitale letters. Weten jullie een grotere kaptaal als God? Is er een grotere kaptaal dan de offer aan de Jezus? Is er een grotere kaptaal dan de gerechtigheid van Christus? Is er een groter kaptaal dan de barmhartigheid Gods? Aangaanden en ellende. Is er een groter kaptaal, lief? Van hem die betuigt. Heere, Heere onze gerechtigheid. In hem volk kei God zien in vrede. In hem kei God ontmoeten in vrede. In hem kei hem aanschouwen. Verzoend. Genoeg gedaan en voldaan. Ach het is een zoete God. Ik dacht niet dat ik dat ooit nog zeggen zou. Dat dacht Dacht niet dat ik nog ooit een getuigenis van hem geef. Maar dat ik het nu kon. Ik kan het niet. Maar ik hoop er heden op de eeuwig. Ik hoop er heden op de eeuwig. Dat ik daar doen zal wat ik niet in kan. En dat daar. Men begeert. Voor eeuwig verzadigd zullen zijn. Al zo zegt de Heer, dat in diezelfde tijd zal ik alle geslachten Israëls, Israël heen, en zeggen, ja man, daar rijdt weer heeft. je moet Israël zijn, en je moet me van Israël zijn. Dat was ik ook niet meer, dat was ik ook niet meer, ik was erger dan een einde. Volk God maakt je Israël af, en wanneer je Israël afgemaakt wordt, dan schiet er een verloren Jacob op die aan de Jabok God ontmoeten moet en niet kan. Dan schiet er een Jacob over, die zijn persoon vergaat en zijn naam vergaat. En dan wordt hem gevraagd, hoe is je naam? En dan krijgt hij een nieuwe naam. Waarvan je leest in de laatste kust die Jezus hem voorgeeft. In de openbaringen van Johannes, dat ze een, die overwint, ik zal hem geven een nieuwe keuze. Met een nieuwe naam, erop. welke naam staat erop, Denk, ik? daar staat het weer eens op volk, Abba, Vader. Daar staat het weer eens op, de aanneming tot kinderen door de welke wij roepen Abba. En dan zegt hij alle geslachten is er als. Dus uit alle geslachten is er al raapt hij de zijnen op. Ze zijn voorgekend. Ze zijn ingeschreven. En er wordt nooit iemand afgeschreven. Al is die slechter dan de hel, alles is die slechter dan de verdoemd. alles is die slechter. Als dat er ooit een op de wereld geweest is. Al moet hij zeggen, oh God, de aarde heeft nooit zo'n beest gedragen als mij. De aarde heeft nooit zo'n monster gedragen als mij. De aarde heeft nooit zo zwarte zo'n zwarte zondaar daar gedragen als mij. Dan nog is het, ik ben de Heer. Daarom zijn gij, kinderen Jacobs, niet verkeerd. En dan zal hij al die geslachten is er tot een God zijn. Waarom staat hier ook niet, zal ik alle geslachten tot een here zijn? Die naam here trekt de mens meer aan als de naam God. Want we weten ja, God is een verterend vuur, God is onberispelijk, God moet de kleinste zonde verdoemen. Nou, dat kan toch en dat mag. En laat ik je nou maar met een paar woorden zeggen. God is niet minder lief in zijn benaming als de naam Heer, Want door die kruis daar wordt God ontmoet. Die geen zonde ziet is in zijn Israël. Er was een woord van zich. En ik zal vrede met hem maken. Hij zal dat Israël zijn tot éénen God. Dat zal machtig zijn. Wat kan je dan beleven wat hij niet doorknelt. En dat is vrij machtig. Je lief willen hebben. En je lief willen houden. En zelfs het liefste wat hij had naar de hel gestuurd. Om het hatelijkste te kunnen beminnen. Je leest in spreuken. Het wonder dat een hatelijke vrouw getrouwd Dat is de vrouw van Christus. Dat is de vrouw van Christus. Een hatelijke vrouw. En er maakt hij van door zijn bloed en gerechtigheid. Een liefelijke vrouw van, door wederliefde. Waarvan in, in hoogliefde getuigd. Wendt u uw ogen van mij af, want ze doen mijn geweld aan. Weet je wanneer, voor? Wanneer u enkel zonde bent, dan doen ze Christus geweld aan. Wanneer u niets meer hebt dan zonde. En wanneer je niets meer kan dan zonder hem. Dan doen ze de ogen Christi geweld aan. Om je schoon te wassen. En te betuigen. Heel schoon zijt gij mijn vriendin. En er is geen gebrek aan. Dan heb je het grootste wonder op haar. En ik zal alle geslachtheidsraten al tot een god zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Hoor oh, je dat is de wederliefde. Waarvan we lezen in Psalm 110. Uw volk zal zeer gewillig zijn. Zeer, niet gewillig, maar zeer gewillig. Dat is met oude ellende, met ouder zonde, met ouder moeite, met ouder schuld. Zullen ze gewillig zijn? Beken aan u oprecht, mijn zoon. Verborgen geen kwaadheid. Zullen ze gewillig zijn om hun harten voor u uit te stotten, Op opdat vrije genade verheerlijk ingestort kan worden? Dan zullen ze gewillig zijn zelfs. Waren in de middeleeuwen de kerken Gods in de vervolging zozeer gewillig dat ze de brandstapels meende en aan de worpppalen kusten, omdat ze de weg naar Christus daarin zagen? Moet toch niet vragen wat er in Christus te vinden is. En wat er aan Christus te zien is. Ach geliefden, De hele Bijbel staat alleen maar vol met Christus. Het is altijd Christus op elke klomp. Op elke bladzijde is het maar Christus. Hij is de goudklomp waarmee alle schuld betaald wordt. En hij is de gouden draad door al de schriften. Die daarin geopenbaard wordt. En ze zullen mij tot hem voorstellen. Dan zal er maar één God zijn. Oh jawel. Ik zal hun tot één God. Niet tot een God. Nee één God. Dan gaan de afgoden het land uit. Dan gaan al de afgoden. Door beproevingen. Door verlatingen. Zo volkomen. Want er is niemand die helpt kan. Er is niemand die een hand mee uitgestikt. Je schiet alleen met God over. En dat is ook genoeg. Dat God zijn Zoon. In de kunnen openbaar. De welken is de rotsteen. Der even. En ik zou niet weten. Hoe ver dat u weg moet zijn. Om weer niet op die weg gesteld te kunnen worden volk. Ik zou niet weten. Hoe ver je afgedwaald moet wezen. Dat deze netten je niet vinden kan. En dat deze net, Maar alles op zijn tijd. Hoor. Alles op zijn tijd. En op zijn tijd. Dan laat je je zalig. Dan doe je niks meer. Dan verlies je jezelf. En je gewint Christus. Een ogenblikje bij het eerste gedeelte van de waarheid. We hopen of vanavond. Of aanstaande zondag. Wanneer onze dagen gerekt mag worden. Het overige met elkander te verhandelen. En de God aller genade, zij ons om zijn wil. genadig ten eeuwige leven. Amen. O, oh, afgeaard Jezus. Niets zijn wij en niets worden wij. Hoeft ook niet. Wanneer u alles mag zijn en alles wil blijven, dan kunnen we daarmee door. De tijd. En daar kunnen we mee uit de tijd. En met u kan de eeuwigheid niet te lang zijn. Doe verzoening over ons spreken. Heilig het met toepassing. Want anders toch? Dan heeft die mensen er altijd wat van te zeggen. Als u spreekt moet die mensen zwijgen. Maar anders praat die mens. Anders praat die mens maar. En die kan niet ophouden met praten. Of we moeten met Zacharia zwijgen opleggen. En dan moet hij net zo lang zwijgen totdat hij het woord genade geschreven heeft. En die maakt zijn tong en zijn banden los. En ik aan de lofzang gode tot eer. En tot een onderlinge stichting. Geopenbaard worden. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor uw genulte hulp en ook nog weer voor de klanken. Die u ons hebt willen verlenen. Uit genade alleen. Amen. <tie> De Psalm 68, het twaalfde zangvers. Dan moogt geen zegen praal uw voet. Ja, uw honden, tong en bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heren. Uw gangen zo vol roemen zijn aan uw volk gebleken. De gangen van mijn God en vos. Wiens schoonheid wereldse toch deze woningen behaarden de zangrijtraad en spelerij voor, in het midden ging het vrolijk koor, der trommelende maagden, het twaalfde van 68.